Tien bewoners van de Kruidenbuurt in Herenveen moeten zich laten onderzoeken door een gespecialiseerde longarts om vast te stellen of hun gezondheidsklachten worden veroorzaakt door peurschuim. Dat adviseert de Friese GGD na onderzoek. Meerdere bewoners vermoeden dat hun verslechterde gezondheid het gevolg is van peurisolatie in de vloer van hun woning. De GGD kan dat bij de meeste bewoners uitsluiten, maar bij deze tien niet. De aanpak van de crisis in Nederland was het grootste twistpunt tijdens het NOS-debat over de miljoenennota. De fractievoorzitters van de zes grootste partijen waren het vooral oneens met elkaar. Het NOS-debat was fel en de partijen herhaalden vaak de bekende standpunten. Doordat de fractievoorzitters elkaar constant in de rede vielen, was het debat ook soms moeilijk te volgen. In een gevangenis in Venezuela zijn zeker 16 gedetineerden omgekomen bij gevechten tussen twee bendes. De gevangenen hadden onder meer vuurwapens en kogelvesten. In Venezuela is het binnensmokkelen van wapens in gevangenissen niet ongewoon. Volgens Venezolaanse media duurden de gevechten 12 uur. De gevangenis wordt nu omsingeld door politiemensen. Het laatste interview met Jimi Hendrix, vijf dagen voor zijn dood, wordt alsnog in zijn geheel uitgezonden. Vandaag is het precies 43 jaar geleden dat de gitarist dood werd gevonden. En daarom is het interview voor het eerst helemaal te horen bij het internetstation Team Rock Radio. Volgens de interviewer was Hendrix niet op zijn best. Hij had een zware periode met drugs en stress achter de rug. Het weer, veel bewolking, maar later vannacht opklaringen. Overdag enkele buien, verder periode met zon. Het wordt rond de 15 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCAV, Casa Luna, Keelijnen-Plag. Goeien welkom terug bij het tweede uur van deze Casa Luna... in het teken natuurlijk van de troonrede van Prinsjesdag. Gelukkig is uh, mijn gast van het eerste uur blijven zitten, Jesse Frederik. Hallo. Hallo. <laughs> Fijn dat je er nog bent. Jij bent uh, financieel journalist, noem ik maar even. Schrijft voor Follow the Money. Een site uh, dat zich heel erg richt op financieel-economische journalistiek. Veel onderzoeksjournalistiek ook. Uh, je schrijft voor de Groene Amsterdammer als columnist. Je hebt een mooie prijs gewonnen, een van de tegels. journalistieke prijs. Het hoogtepunt binnen de journalistiek ieder jaar, uh, ieder jaar weer. En vannacht dus bekijken we vooral die economische kant um, van de plannen die er zijn. We hadden het uh, rond kwart voor één over die um, participatiesamenleving die er moet komen. Het klinkt natuurlijk prachtig. En uh, koning Willem-Alexander... Die, uh, die bracht het ook uh, vol verven eigenlijk... dat dat wel is waar wij aan toe zijn als land zijnde Dat de verzorgingstaat passé is. Nou, jij zei het al... ik zie eigenlijk niet wat daar mis mee is. Maar ik wil het graag ook met u thuis daarover hebben. Van hoe ziet u zo'n participatiesamenleving voor zich? En hebben we die misschien al een beetje? 0800-1121 is het telefoonnummer. Dus 0800-1121. Mailen kan uiteraard ook naar... kazaluna.ncherve.nl en als u wilt twitteren gebruikt, dan hashtag Kazaluna. Want je hoort volgens mij steeds meer mensen die uh, al aan mantelzorg doen. Dat is toch ook een deel van... Het samen, uh, het, het voor elkaar moeten doen. Hè? Het, het niet laten afhangen van de overheid. Een wandelingetje maken met de buurman. Boodschappen doen. Als we het hebben over duurzaamheid... dan kunnen we volgens mij alle rolla rollators ook wel uh, drie keer gebruiken. Denk je niet, Jesse? Ja, nee, dat lijkt me een heel erg goede plannen. Ja. Moet je gewoon zeggen van... Uh, als degene, Ik weet niet of je opa nog leeft, maar die moet hem ja. dan bewaren. En dan kunnen jouw ouders ermee door. En dan kan ja. jij hem nog gebruiken desnoods. Ja. Uh, verplicht vrijwilligerswerk doen. Is dat misschien iets wat je in zo'n participatiemaatschappij zou mogen gaan verwachten van mensen? En denk ik ook zelf sparen voor je oude dag. Doe jij dat al? Ben je gek? Ik, ik, kan, ik kan überhaupt niet sparen. Laat staan voor mijn oude dag. Dus. Nee, is het, uh, want nee. dat is ook wat je nu wel sowieso al veel hoort... buiten die hele participatiesamenleving om. Ja. Van de generatie, de, de, de jonge generatie moet zorgen... dat ze zelf hun pensioen hebben, dat ze zelf hun oude dag gaan betalen. Want rekenen maar niet op dat de overheid nog genoeg in kas heeft voor jou. Ja, ja, nou ja, ik probeer dan gewoon uh, eigenlijk te agenderen dat dat wel gebeurt. Oh, dat is het. <lacht> je blijft gewoon volhouden van... Ja. Uiteindelijk blijft de overheid het regelen en het komt dan goed. Nou, dat is wat ongenuanceerd, maar dat is wel het idee, ja. ja. Maar je bent ook niet van plan om dat te gaan doen? Ook niet als je nu de plannen hoort. Om te gaan sparen? Ja. Ja, ik ben wel 6 dus eigenlijk zou ik het wel moeten doen, hè. Want maar... je hebt sowieso geen pensioenopbouw. Nee, precies. Nee. Nee, zorgelijk inderdaad. Ja. Maar ik ben pas 24, dus dan... Ja, ik weet niet. Het je... is allemaal zo ver weg. Maar dat is volgens mij wel wat, wat veel in de discussie ook wordt gebruikt. Ja, kun je verwachten van mensen die relatief jong zijn... dat ze nu al over een oude dag gaan nadenken... en daar al geld voor opzij gaan zetten? Nee, ja, precies. Ja. Nou, Het is ook gewoon een heel ingewikkeld vraagstuk. Dus uh, ja, nee, ik, ik, ik, kan, uh, ik kan me daar nog niet heel erg druk over maken, persoonlijk. Hè? Maar ik ben dan ook niet uh, heel erg met geld bezig. Dat is wel heel erg tegenstrijdig wat je ja. nu zegt. Alleen maar over economische dingen en berekeningen, maar je Niet bent met voor mijn je eigen, eigen persoonlijk boekje. leven, precies. Ja. In jouw eigen leven ben je weinig met geld bezig. Goed, we proberen eens uit te vinden wat zo'n participatie, samenleving... wat we daaronder moeten verstaan en hoe u dat voor zich ziet. Heeft u een idee? Van nou, volgens mij moet dat wel lukken, want ik kan die en die vragen en inschakelen en ik heb nog een potje daar. Als u dat nog heeft of qua zorg zie ik het ook allemaal wel zitten. Of bent u zo iemand die zichzelf juist al inzet voor anderen, die nu al mensen verzorgt of verpleegt en de, de boodschapjes doet en producten levert of mensen thuis langs gaat? Laat het ons weten. 0800 1121 is dus het telefoonnummer. En mailen kan naar kazaluna.ncrv.nl. Ja, de koning zei daar ook nog over van... in deze tijd willen mensen hun eigen keuzes maken... hun eigen leven inrichten en voor elkaar kunnen zorgen. In die ontwikkeling past het om zorg en sociale voorzieningen... dicht bij mensen en in samenhang te organiseren. Het is wel wonderlijk, want daarmee wordt eigenlijk gezegd... dit is wat wij zelf willen. Ja, nee, dat, dat inderdaad. Dat zegt hij impliciet, dat, dat, dat is... Wat je ja. het gewoon redelijk kunt opmaken, bijna. Maar ja, ik vraag me af of ik over een jaar of 20, 30, dat ik dan mijn, uh, dat ik dan mijn moeder in huis moet gaan nemen. en uh, dat ik haar billen moet gaan wassen. Ja. bij wijze van. Zie je het? Je ja, ik zie het niet gebeuren eerlijk gezegd. Nee. Maar misschien is mijn zusje zo lief, wie weet. Oh, kijk. <lacht> je gaat het nu alvast <lacht> afschrijven en delegeren. Ja, maar dat is wat, denk ik wel het toekomstbeeld dan. Hè? Wat je, jij dan? Zou jij dat Ja, ik vind uh... het een heel lastig idee. Ja? Ja. Ik zou denken, op zich zorgen voor, is, is wel iets wat ik volgens mij zou willen doen. Maar dat tot een bepaalde hoogte. Het lijkt mij, echt, het lijkt mij voor beide partijen heel naar. Als ja, je inderdaad, dat... trouwens, ook voor die ouders. Want dan ben je ja, toch wel je heel, heel. Dan voel je je heel, heel afhankelijk. Ja. En dat ja. lijkt me best wel lastig. Ik, we hebben bij het debat op twee hebben we er een keer een discussie over gehad. En dan merk je dat vooral andere culturen... dat het heel gebruikelijk is om, om voor je ouders te zorgen... en tot aan het wassen van de billen aan toe... of luiers verschonen als mm -hmm. dat op dat moment uh, nodig is. En dat is dan geen enkel probleem. En wij hebben hier daar toch al snel zo'n gevoel van schaamte over... van ja, maar dat kan je toch niet doen bij je ouders. Dat vinden je ouders toch ook niet fijn. Dat vind nee, het ook ja. lastig, hoor. Nou, Hoe denkt u daarover thuis? 0801121. Als u een idee heeft, laat het ons even weten... Of mailen melecazaluna@ncv.nl. En mocht u nou hele andere zaken zijn opgevallen die ook echt even genoemd moeten worden, dan uh, mag dat uiteraard ook. Ik moet even het goede schermpje voor mij uh, zetten. Dat had ik nog niet gedaan. Zullen we nog even om te beginnen naar wat muziek gaan luisteren? Is dat een idee? En dan gaan we verder praten. Wat ik ook wel. Um... Oh, we hebben al allemaal bellers. Ja, zie je. Ik had het goede scherm niet oh, voor me staan. Aan. Dus we gaan naar de bellers toe. Uh, Jesse luistert mee mevrouw van Nieuwhuizen. Ja, goedenavond. Goedenavond. Mevrouw Nieuwenhuizen, inderdaad. Uh, mag ik uh, vooraf nog even een opmerking maken? Uiteraard. Uh, uh, mevrouw Plag, ik uh, luister graag naar uw programma's. Maar uh, net als veel andere Nederlanders... ...bezondigt u zich aan een verschrikkelijke taalkundige fout. Oh als Nederlander zijnde... En dat is... Uh, ik kan nooit onthouden of dat nou een tautologie of een pleonasme is. Maar als Nederlander moet je dat niet doen. En niet als Nederlander zijnde moet je dat niet doen. En anders is het Nederlander zijnde en laat je het alstens? Precies. Kijken. Dus als Nederlander of Nederlander zijnde. We hebben weer wat geleerd vanavond. Dank u wel. Nou ja, nee, ik het u... niet uitgesproken. Nou Mag nee, ik, ik wou even... zeggen, dan waar u voor belde. Namelijk over het onderwerp van de participatiemaatschappij. Ja, precies, precies. Natuurlijk een krankjorenig idee. Want ik heb een lieve buurvrouw, ik ben 82. Die lieve buurvrouw wil mij echt eens een boodschap doen. Of een eindje met me wandelen. Maar daar kun je toch geen systeem op bouwen. Dat kan ik van dat goede mens niet verwachten. Want die heeft ook een gezin en die werkt ook nog. Dus dat is een, een idee dat je voor elkaar lief moet zijn. En boodschappen doen en een kopje koffie inschenken en weet ik het wat. Nou, dat is volslagen onhoudbaar. Nee. En dan en nog iets over die zorgkosten. In Elvesse Vier... Het, het tijdschrift Elsevier, dat ja. is toch geen linksblad. Nee. Daar heeft een, een paar maanden geleden een artikel gestaan over de oorzaak. Een van de oorzaken waarom die zorgkosten zo gigantisch te pan uit het En wat was Sorry. een van de oorzaken? Een van de oorzaken is het systeem van vergoeden. We hebben dus allemaal een verplichte verzekering. Ik ga naar het ziekenhuis. Ik word daarvoor iets behandeld. Het ziekenhuis stuurt een rekening naar de zorgverzekeraar. Mm -hmm. Met coderingen. Ja. Dus bij mevrouw Nieuwenhuizen, uh, op die en die datum, behandeling AGJH, weet ik het wat. En de zorgverzekering heeft geen flauw idee wat AGJH zijn. En die betaalt die rekening. En daar wordt op een gigantische manier... door de ziekenhuizen, de specialisten, weet ik het wat... misbruik van mis, gemaakt, hè? Ja. Misbruik. En er zijn al twee ziekenhuizen stond in dat artikel... voor veroordeeld. Moet je nagaan. Ja. En wat was de verdediging van deze ziekenhuizen... specialisten, weet ik het wat? Ja, het waren ziekenhuizen met specialisten in dienst... die... Verdediging was gewoon, we doen het allemaal. Ja. Dus als je voor een flutdingetje gaat, je laat, weet ik het wat, vijf minuten je behandelen. Dat komt ook voor, ik heb dat ook pas gehad in de ziekenhuis. Een vlekje op mijn wang haal ik, stond bij twintig minuten weer buiten. En, uh, het was, nou ik weet het niet meer, want ik heb me er zo dood over geërgerd. Uh, viel dat zoveel euro. Zo. Maar u en... heeft eigenlijk het idee... als dat nou eens zou veranderen... dan komen we een heel eind in de richting... dat de zorg... Ja, want daar, daar gaan gigantische ja. bedragen mee om. Ja. Ja, ze zitten heel erg te knikken. Dat is het is een bekend verhaal, hè? Tenminste ja, ja, dat wat vaak nu te horen is over die vergoedingen. Inderdaad. Ja, dat je hebt diagnose-behandelcombinaties heet dat dan, en dat zijn dan een soort standaardproducten in de ja. zorg, en uh, en die specialisten die proberen gewoon natuurlijk. Te sturen dat ze in, in zo'n productcategorie komen uh, die de hoogste ja. opbrengst heeft. Ja. En, en ja, dat is, dat is heel logisch. Dat is hoe we die markt, als je dat kan noemen, hebben ingericht. Ja. Uh, maar dat werkt van gekanten dus. Dat, nee. Of dat nee. werkt, werkt, werkt fraude in de, in de hand ja. in ieder geval. Ja. Ja. Nou, dat wordt gewoon de kant op het spek binnen. Ja. Ja, ja, precies, maar precies. Het, het wordt nog gekker dat ze niet alleen eh, behandelingen opgeroepen tot in het absurde. Maar voor iets waar je overdag een half uurtje in het ziekenhuis moet zijn... dan schrijven ze dan ook nog een, nacht, een nachtverblijf een overnachting. Ja, mij. dat is wat Jesse zegt. Het, het werkt fraude ook echt wel in de hand. Ja, maar op een gigantische manier ja. waar je bedragen... De, de, de kosten daarvan, nou, dat kun je nagaan. Als de behandeling wordt opgeschroefd, er wordt nog een opname van één of twee nachten, misschien nog wel twee nachten, weet je veel. Dus eigenlijk, eigenlijk... mevrouw Nieuwhuizen, zou het zo zijn... als dat nou veranderd zou worden... dan zou de verzorgingstaat wel degelijk gehandhaafd kunnen blijven? Zonder meer, maar dan Kijk. moet er controle zijn... en dan moet er bijvoorbeeld ook vastgehouden worden aan het systeem... dat ik ook als patiënt de nota krijg. Dan ja. krijg ik daar een afschrift van... En dat moet ook met uh, uh, uh, het systeem wat we tegenwoordig hebben nog wel mogelijk zijn. Die, die uh, kopie is gauw gemaakt. De uh, euro voor die postzegel kan dan ook nog wel in plaats van een paar honderd euro fraude. Maar het hele systeem is gewoon, nou ja, voor uh, uh, uh, yeah. verrot. Vraagt, het schreeuwt om verhouden. Oké, okay, artikel... ik ga het hierbij laten, mevrouw Nieuwhuizen. Het is helemaal ja. duidelijk wat u... Uh, ja, maar wie gaat het zeggen. veranderen? Ja, nou, uh, wij zouden het ja. graag willen. Ja, maar uh, wie neemt, neemt u dat dan ter hand? Neem ik het ter hand? Ik ga ja, persoonlijk naar Mark Rutte. Ja, organiseer organiseerde mars op het Binnenhof dan. Ja, <laughs> we, we kunnen het allemaal leuk over doen. Maar het gaat gewoon ja. zo met verhouding. Door. Ja. En ik kom niet dagelijks voor de radio, u wel. Nee, maar ik weet wel dat er bijvoorbeeld bij het programma... er altijd wat monitor, dat is een onderzoeksprogramma... dat daar ook over de zorg uh, en declaraties en zo... dat ze daar druk mee bezig zijn. Dus er wordt wel zeker aan gewerkt, met name nou, het, binnen de onderzoeksjournalistiek. is al jaren aan de gang. Ik, ik weet het. Goed. Mevrouw Nieuwhuis, dank u wel ja. voor het bellen. Welterus. U ook. Dag hoor. 0800-1121 is het telefoonnummer. Casaluna.ncrv.nl is ons mailadres. Erik die mailde afscherp... participatiesamenleving is een contradictio terminis. Jesse. Oh ja, dat is ook wel eloquent, ja. Ja. Nee. Ja. Dus, nou, dat betekent dus al bij voorbaat... dat het niet te handhaven. Dat het ja. niet gaat lukken. Dat het niks gaat worden. Um, ik ben natuurlijk benieuwd als mensen er wel iets in zien... in de hele participatiesamenleving. Hoe dat... Um, hoe u zich dat voor zich ziet in ieder geval. Hoe u dat voor u ziet. Oh, ik ga nu heel erg goed op mijn taalgebruik letten. Noem mijn telefoonnummer nog een keer 0800-121. kan ik al naar kazaluna.ncv.nl. En als u wilt twitteren gebruikt dan hashtag Casaluna. Louis, nacht. Goedenacht. <laughs> De participatiesamenleving. Ja. Vertel, ben... heeft dat toekomst? Ik denk het helemaal niet. En ik denk er zelfs heel erg negatief over... Ik uh, heb de crisis van 29 meegemaakt. Uh, Hoe oud dus, bent u nu dan? Ik zit nu in mijn 85ste levensjaar. Kijk eens dus dat heb ik als kind meegemaakt. Ik, heb de, ik was nogal wijze, maar ik was eners kind. Dus ik hoorde heel veel van mijn ouders. Uh -huh. uh, van dat er mensen, uh, ingenieurs, die werden als tramconducteur op de trams gezet enzovoort. Toen werden de ouderen, daar zouden we nou een schandaal over spreken... En die werd in de routes geplaatst. En mannen en vrouwen gescheiden. Ze kregen net te eten. Ze mochten helemaal niet bij elkaar. Wat ik zie gebeuren... Er wordt zoveel geklaagd over de ouderen. Die kosten zoveel. Ik doe zelf ook heel veel vrijwilligerswerk. Ik zal tot mijn dood toe voor mezelf zorgen. Als ik afhankelijk word... Ik ken twee mensen die erover praten. Dus laat ik zeggen... Twee ouders die erover praten. De ene zegt, ik wil nooit door mijn kinderen verzorgd worden. Ja. En de andere die zegt, jij hebt de plicht voor mij te zorgen... want ik heb altijd voor jou gezorgd. Dus dat geeft al heel veel moeilijkheden. Ja. Ja. En je hoort nu al mantelzorgers... en wie weet zou ik het zelf ook wel doen, uh, gedaan hebben als ik jonger was dat heel veel mantelzorgers overgaan tot geweld met de ouderen vastbinden enzovoort. Bonden stel ik voor. Uh, dement of ik word lastig. Uh, dan word ik vastgebonden. Ja, dat, dat uh. komt volgens mij vaak voor, als ik, ik heb wel reportages ook over gezien, uit, uit, frust uit onvermogen ook, hè? Dat, ze, dat het gewoon ja. eigenlijk niet te doen is. Dat, het, dat ja. uh, mensen het niet trekken om nog voor hun ouders of voor mensen te zorgen. Nee, Omdat ze ook helemaal, de capaciteiten dat, daar niet voor hebben. En helemaal was dat nog verplicht. Ja, wie heeft er nou nog wel tijd voor elkaar? Ja. Het is allemaal haast... Uh, eh, op het, eh, gewoon heel simpel op het strand. Vroeger, als wij met de kinderen aan het strand waren. Nou, mijn vrouw en ik. doorlopen te kijken waar die kinderen zaten. Want ze zouden het water of weet ik veel. Tegenwoordig zitten ze allemaal op de mobiel. Ze hebben een nummertje. De, de ouders die zitten te bellen. En die, die vrijwilligers die moeten. Ik weet niet hoeveel kinderen opvangen. die ergens huilend schanden. Ja. Eh, dus hoe, hoe ze naar mensen omkijken. Eh, ik, ik, eh, maar wat doet ik, u zelf voor vrijwilligerswerk? Omdat u nou, zei van de doek eh, al heel lang. En hele apart, ik heb altijd toch een, een, een campingleven gehad, vooral na de dood van mijn vrouw. En eh, dan, als u uw partner verliest, mm -hmm. zeg ik, wij zijn collega's. Want je weet, je kan erover praten wat je doet. Je weet niet eerder wat het is als het je overkomt. En dan help ik mensen met allerlei problemen. Heel veel vrouwen zijn heel afhankelijk geweest van hun man staan ineens voor hele problemen waar ze niet uitkomen. Dat soort, soort... En gaat dat dan telefonisch of gaat u dan langs bij die mensen? Zijn er... Ik ga ze langs, ik hou okay. contact met ze. Ik hou uh, de, de, de verjaardagen van hun partner, van hunzelf enzovoort. En die, de mensen die vertellen mij dan waar ze mee zitten... en ik probeer ze te helpen. Uh, Ikzelf heb maar één reden in het leven, zeg ik dan... De enige zin van het leven is de zin. In, in het, leven. het leven, ja, precies. En als ik zin in het leven heb, dan heb ik geen uh, uh, zin om u kwaad te doen. Ik word iedere nee. morgen wakker. Hé, hey, ik leef. Maar weer. ik zit te denken, Louis, op het moment dat, uh, dat u dus met mensen praat, die misschien anders naar een psycholoog zouden moeten omdat ze het van zich af moeten praten of hulp nodig hebben, dan is ja. dat toch al een vorm van een participatiesamenleving? Ja. Maar dat, dat is toevallig omdat ik dat... Door omdat u dat, dat graag... Ja, dat u dat wil doen. Ervaring opgedaan heb, ook door psychologen. Want ja. ik ben ook helemaal niet zo'n lekker mens geweest. Ach. en Ik heb moeten leren leven zoals dus ik nu doe. Maar u zegt, je kunt het niet iedereen opleggen om dat te doen. Nee, hm. dat zit in je, je. Ja, en ik bedoel, ik zie er nog van komen. Want je hoort heel veel voetbalvelden dus Ze schoppen elkaar dood, zou ik maar zeggen gewoon. Zwakkere mensen die dan geld kosten. en de mensen die in de armoede zitten. en of weet ik veel. opgefokt worden. ja, die ouderen die kosten geld enzovoort. Ja. Hè? die kunnen dat geweld overgaan. dat hoor je al. Ja, elke ja. dag dus dat wordt er moet... een in Nederland overhoop of wat ook. en dat klinkt erg negatief. maar. Maar dat is uw niet. angst in ieder geval. Als het, uh, als nou, het... angst niet, want ik bedoel. dat zeg ik. ik ben nog eens extra veranderd. Toen ik ontdekte. de enige eh, zin van het leven. je wordt geboren om dood te gaan. Ja. En als je dat weet. dan ga je leven. dat doen mensen ook pas als ze bijvoorbeeld weten dat ze kanker krijgen. Maar ik zeg je. elke dag zie je, eh, kun je liefde. Eh, je gelukkig voelen. die licht voor het open als je het maar ziet. Okay. Gewoon een kind die kan je. zoveel vreugde gebeuren. die gewoon in een winkelcentrum. Langs je heen loopt, als je mensen kijkt, eh, hoe mensen met elkaar omgaan, daar kun je een hele hoop van leren. Nou, dit was de alternatieve troonrede met een positieve ja. kijk op het leven. Dankjewel, Louis, voor het bellen. Oké. Okay. Fijne nacht nog. Veel succes met uw programma. <laughs> Bedankt hoor. Dag. Ja. Ja. De wijsheid van de senioren in onze maatschappij, Jesse. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Maar ik vind het ook wel opvallend dat het nou dan de senioren zijn die daar eigenlijk ook uh, helemaal niet op zitten te wachten, zo'n zo uh, participatie maatschappij. Want je zou, of tenminste, ik denk dan misschien vanuit mezelf dat ik dan denk van uh, dat, dat zou ik niet willen om ja. dan voor die ouderen te zorgen. Maar daar hebben ze zelf eigenlijk ook dan niet heel erg nee, veel zin in om voor gezorgd zitten. te worden door ja. vrijwilligers of door mensen die ze dan toevallig kennen. Maar tegelijkertijd merk je en, dus dat we het al wel een beetje aan het doen zijn. Alleen heeft het natuurlijk niet dat kopje. Ja, ja en, en de vraag is nu eigenlijk ook van uh, wat, waar, wat, wat uh, het kabinet Rutte dan voor ogen ziet is dat dit structureel wordt. Dat dit ja. een soort structurele bron wordt van, uh, van zorg. En uh, ik bedoel, het is, het is natuurlijk heel goed als iemand dan gewoon vrijwillig iets, er, iets erbij doet, maar kan je verwachten dat dit, uh, dat dit ook echt structureel uh, gaat opvangen... wat er dan weg wordt gesneden ja. zeg maar, aan zorg. Dan moet je daar ook de middelen voor bieden... of tenminste de mogelijkheden toegeven. Ja, en misschien is het ook wel echt... Uh, het is ook echt werk. Ik, die man uh, die zegt bang te zijn voor geweld bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, dat, dat is misschien bij mensen die dan daar echt voor opgeleid zijn... krijgen dat veel minder dat die dan echt gestrest worden... en uh, mensen gaan vastbinden aan de stoel omdat ze het ook niet meer weten. Nou ja, het lijkt mij best als iemand heel erg dementerend is bijvoorbeeld... Ja, dan moet je ook maar net weten hoe je daarmee om moet gaan. En natuurlijk kun je een hoop leren. Dat ja. is niet, uh, niet ja. het probleem. Nou, mijn je... zusje die heeft in de, in de thuiszorg een tijd gewerkt. En ook, ook gewoon schoonmaken. En dan bij, uh, bij dementerende mensen. En mm -hmm. dat heeft wel heel veel indruk gemaakt. Of ze zei wel dat het een heel, heel erg rare, rare omgeving. Om daarin te zitten. En ik kan me heel goed voorstellen. Dat, dat, voor, dat het voor een heleboel mensen heel erg lastig is. Om ja. daarmee om te kunnen gaan. Dat is toch wel iets waarvoor je echt geleerd moet hebben misschien. Ja. ja. ja. Maar je maakt je geen zorgen over de toekomst? Ik? Nee. Uh, nee, je van nou ja, goed, ik ben er misschien niet te veel mee bezig. Dat is het meer. Ja. Zou dat het zijn? Ja. ja. Of niet nou, ik ben wel pessimistisch aangelegd, maar Echt waar, ik... ja. Ja, nou, het, oh, ik dacht ja, dat, zeker dat het meer even... met de economie te maken had. Omdat ik zei van, wat ben je aan het zwart kijken, zei ik het eerste uur. Ja, maar het is ja, ook ja. wel een beetje de, je karakter. Je, ja, nee, zeker, zeker, zeker, zeker. Oh, oké. Okay. Nou, dan roep ik bij deze juiste mensen thuis op... om een positieve ja. impuls te geven aan die participatiesamenleving. Waar zijn de voorstanders? De voorstanders, die zullen we ongetwijfeld ook wel uh, gaan hebben. Berry den Brinker, nacht. Ja, hallo. Uh, dag, uh, Irene. Hallo. Ja, ik ben een geweldige voorstander... ...van het ja. idee van een participatiemaatschappij. Uh, Oké. Okay. En, en um, dat uh, zou ik dan even uitleggen. Ja. Ik, ik ben... Uh, ik behoor zelf tot... Uh, <coughs> ...tot een groep van mensen... ...waar um, heel veel mensen zich op gaan storten... ...om zorg aan te bieden. En uh, ik, ik, ik vind het ook een beetje uh, vreemd... ...dat je bij die participatiemaatschappij gaat denken... Uh, ...dat, dat zij je... Uh, over mensen die zorg moeten gaan aanbieden. Maar een participatiemaatschappij is een maatschappij waar mensen zelf kunnen meedoen. Het gaat niet ja. om verzorgd worden. Als je verzorgd moet worden, dan is er kennelijk iets mislukt aan die participatie. Maar het is toch ook dat jij zelf iets doet voor de ander? Dat is toch wederkerig in die nee, zin. Nee, nee, nee, nee, nee. Uh, als jij uh, als je als, als mens wil meedoen aan de maatschappij en ja. je hebt een of andere beperking, ja. dan wil je graag meedoen als gelijkwaardig. Ja, ja dat is het participeren. Dat is participeren. Ja. En uh, als je dan bijvoorbeeld uh, uh, uh, uh, in een rolstoel zit en je zit in een rolstoel, dat is een heel bekend voorbeeld, dan kan je uh, bijvoorbeeld niet overal komen omdat er drempels zijn. Mm -hmm. Uh, waardoor je gehinderd wordt om uh, te, te participeren. Ja. En waarom zijn er drempels? Drempels zijn er meestal, zijn, die zijn er gewoon voor nop. Die, dat is gewoon een bouwkundig element. In verkeersveiligheid, nodig. hè? Nee, nee. Heb jij wel eens een drempel gezien die nodig Ik dacht was voor dat veiligheid? Nou ja, ik weet dat wij bij ons in de straat er al een half jaar mee bezig zijn. Maar dat de gemeente het te duur vindt om een drempel aan te leggen. Terwijl we er een school bij hebben. Dus dat is bedoeld om verkeersveiligheid te hebben. Omdat auto's langzamer gaan rijden. Dat ze langzamer gaan rijden? Oh maar daar hebben, daar hebben rolstoelers geen last van. Nee, maar, nee, maar als, bedoel... je, als je in een huis zit... Oh, en, en, zo. En je, oh, sorry. Je zit in een gebouw, hè, je Ik ben met een daar... straatbeeld. Ik dacht op straat dat u bedoelde. Nee, nee. nee als je in, in een gebouw zit... Je hebt een baan en... Ja, nee, dan een afhoor, begrijp ik wat u bedoelt. En dan ja. heb je een drempel... en die is die drie centimeter hoog... en dan ga ja. je er niet overheen. Nou, die drempel is gewoon voor niks. Die, die, is, die is er alleen maar omdat men vroeger vond... dat dat drempels moesten zijn. Ja. Dus... Uh, uh, je kunt daardoor niet deelnemen aan de maatschappij... omdat je een onnodige hindernis ondervindt. Mm -hmm. en, uh, nou, ik, ik ben dan zelf niet uh, motorisch uh, beperkt. Ik, ben dan, ik heb dan problemen met zien. Ik heb het probleem dat uh, ik onnodig niet kan zien... wat je zou moeten kunnen zien om goed te functioneren. En, maar, en hoezo is het onnodig? Wat zouden we dan nou, moeten veranderen waardoor het wel kan? Nou, neem een voorbeeld. Uh, uh, ik ben slechtziend, maar ik fiets heel graag. Mm -hmm. En uh, fietspaden hebben niet zoals autowegen een uh, kantmarkering. Dus als het donker is, kan ik niet fietsen. Om, uh, niet omdat ik uh, niet zou kunnen fietsen. Maar gewoon omdat die weg gewoon slecht uh, belijnd is. Ja, ja. noem maar wat. Ja. Hetzelfde geldt voor een computerprogramma. Uh, wat je niet uh, waar, waar je niet de grootte van de karakters kunt instellen. Uh, en er zijn talloze dingen die, uh, uh, die onnodig zijn, uh, want het kan anders. En uh, een heel goed voorbeeld daarvan is, al, ik, ik, ik ben dus al vanaf mijn uh, vijftiende uh, uh, ben ik heel erg slechtziend. Maar ik heb uh, dankzij uh, allerlei uh, uh, hulpmiddelen die ik uit Amerika moest bestellen, heb ik gewoon een normale carrière uh, kunnen doorlopen. Nee. En ik ben inmiddels een uh, senior, ik ben een uh, heel slechtziend. Maar ik heb mijn hele leven, dankzij uh, uh, voorzieningen uh, die je in Nederland niet standaard hebt, maar in, de, in, in Engeland en dus in de Verenigde Staten wel... Uh, heel goed door mijn carrière heen gekomen en ik, ik werk nu nog steeds. Ik ben een, een dikke senior, hoor. ik werk nog steeds gewoon door. Okay, dus als we het dan over die participatiesamenleving hebben, dan, dan zegt u: er moeten de mogelijkheden ook worden gegeven om voor iedereen om mee te doen. Dan gaat exact. het meer om middelen die er moeten zijn. Exact. En ja. als je uh, heel veel dingen, heel veel dingen zijn uh, ontworpen vanuit een bepaald perspectief. En daar hebben uh, andere mensen die ook weer graag willen meedoen aan de maatschappij... heel veel last van. En het kan net zo goed anders zijn. En uh, uh, je, moet, je moet dus niet gaan nadenken over... hoe kan ik iemand die iets niet kan helpen? Nee, want dan is het, altijd, dan is het al mis. Uh, vaak kunnen die mensen zichzelf redden... Ja, ja. als de maatschappij er... als de ja. omgeving er goed uitziet. Dus op zich die verzorging staat. Is dat u dan een, een gruwel eigenlijk? Het principe van de verzorging Ik heb de doorn in het oog. Ja. Uh, en uh, ik, ik, ik, ik probeer daar op mijn manier mijn, mijn best voor te doen. Hè. Ik, uh... Maar vindt u dan dat de middelen, de dingen die u heeft gekocht in, uit Amerika, dat, u, dat die u aangereikt horen te worden? Dat u uh, die vergoed Krijgt u die vergoed eigenlijk? Nee, maar die middelen die ik, die ik uh, in de tijd nodig had om. Uh... Uh, om te kunnen studeren. Dat waren dan uh, gesproken boeken om uh, ja, ja. een psychologiestudie te doen. Die, die waren daar uh, buitengewoon goed verzorgd. Uh, maar dat in, heeft en, u ja. allemaal zelf betaald? Nee, die, uh, de, de, kijk, de, um, sinds uh, Martin Luther King... Uh, is de antidiscriminatiewetgeving in de Verenigde Staten... echt een item geworden in de, in, in de wetgeving. is daar ook in vastgelegd. Ja. En je hebt... Oh. Je kunt je dus een beroep doen op uh, antidiscriminatiewetgeving. Als, als anti visueel beperkt iemand? Ja. ja. Oh, nou, dus, okay. dus u dus, heeft dat uh, daar gekregen dan? Uh, allerlei uh, boeken die ik nodig had voor mijn studie. Mijn studie was toevallig in het Engels. Uh, die kon ik uh, hier laten okay. voorlezen door iemand die geen Engels sprak. Of niet, niet goed verstaanbaar. En die waren daar gewoon te krijgen. Ja, ja. Maar vindt u dat, dat de overheid dat soort dingen zou moeten betalen? Of zegt u dat mag je ook wel aan iemand zelf overlaten? Nou de, de, de, de, de, Vanuit het principe gewoon, hè? Nee, er zijn, er zijn twee principes. Hè. Dit, is, dit is een aparte voorziening... Uh, die nu inmiddels internationaal geregeld is... dat je daar ook echt recht op hebt, op die voorziening. Mm -hmm. uh, maar het gaat mij even om het principe van... moet je dat zelf ophoesten? Of zegt u, ik vind dat de nee, overheid dat nee, voor zijn rekening moet nemen? Want dat is wel een vorm van verzorgingsstaat. Nou... Ik, ik vind, uh, nee, dat vind ik dus niet. Ik vind bijvoorbeeld als je, dan neem ik een heel, heel, heel concreet voorbeeld. Hè. Als je een openbare ruimte inricht, de, en ik heb het al het voorbeeld genoemd van die rolstoelen. Uh -huh. die, uh, <kijkt> Met de, drempel. de drempels, ja. Uh, ik, ik neem bijvoorbeeld het voorbeeld van, als je een trap afloopt, dan moet je kunnen zien waar de trederanden zijn. Ja. Yeah. Nou, uh, in het Rijksmuseum, wat onlangs geopend is, uh, was alles weer... Nou, wat gebeurt er dan? Dan valt er iemand op zijn kop ja. uh, op dag twee. En wat doet het Rijksmuseum? Heel goed gedaan. Ze gaat onmiddellijk daar op opzetten... zodat je kunt zien waar je loopt. Maar uh, dat had eigenlijk gewoon standaard moeten worden gedaan... want de, de, er zijn gewoon uh, internationale standaards... over hoe je ruimtes moet inrichten... zodat mensen er überhaupt kunnen lopen en niet vallen... of ergens tegenop botsen. Het kost helemaal niks, nee. alleen je moet je eraan houden. Okay. En dat, kost, dat, dat is een zorg, dat is, dat is, als je per se de term zorg wil gebruiken, dan moet degene die een ruimte of een middel of een product of een dienst ontwerpt... Die moet het regelen. Moet ...ervoor zorgen dat iedereen ja. die daar moeite mee heeft, het toch kan gebruiken. Oké. Okay. En zeker als het over overheidsvoorzieningen gaat, je moet... Je Barry, moet, ik uh, ga het, uh, ik, we hebben nog meer bellers. En je, je, je, je, je, je verhaal is helemaal snap. duidelijk. Ja, nee, ik, ik snap het helemaal. Nee, maar het gaat dus niet om. Kijk, als je, als je als persoon moet ingrijpen om iemand te helpen die iets niet kan. Nee, nee, nee, ik begrijp dan wat dan je het het bedoelt. Ja. Dan is er iets mislukt. Ja. Het participeren is ook het zelf meedoen. Dank je wel voor het bellen. Doen. Ja, het gaat over zelf doen. Ik ben trots dat ik mijn eigen inkomen heb kunnen verdienen, ondanks dat ik bijna blind ben. Oké, okay. dank je wel. trots op. Barry de Mrinker. Heb... En terecht ook, denk ik zomaar. Want dat doet natuurlijk niet iedereen. Er is wel, dat is grappig, of grappig... Wel vandaag ook aangekondigd... dat daar weer een speciaal werkbedrijf voor komt. Hè Jesse? Voor mensen met een beperking... Ja. die moeilijk werk kunnen vinden. Dat er speciaal een werkbedrijf wordt ingezet... om die mensen aan het werk te helpen. Terwijl Berry eigenlijk aangeeft... Ja, dat soort dingen. Niet iedereen natuurlijk. Ja. We maar ja, dat is wel. Hij, hij, hij zegt eigenlijk van ja, de omgeving moet er wel zijn, maar misschien moet je die middelen dan niet via de overheid doen. Maar als ik dan denk aan Amerika van uh, dat die, hij, hij noemde dus die antidiscriminatiewetgeving, ja. dat betekent dus dat elk boek eigenlijk ook in een audioboekvorm uh, beschikbaar moet zijn. Nou, dat lijkt mij ook gewoon een soort verzorgingsstaatachtige functie. Misschien ja. niet dat het betaald wordt concreet. Maar wel dat die voorzieningen er allemaal zijn. En dat is ook regulering. En, uh... Ja, dat de overheid regelt dat dingen toegankelijk zijn voor iedereen. Ja, precies. En, en ik zou het zou, om een mijn boek in dat geval. Ik zou er ook totaal niet voor zijn dat de overheid... allemaal audiobooks gaat, of van die uh, gesproken boeken gaat betalen. <coughs> Hooguit in de bibliotheek nee. beschikbaar zijn. Of maar zo. het is wel weer net even een andere manier van over nadenken. Hè? Hoe ja, dingen nee, klopt. geregeld of voorzieningen in ieder geval gefaciliteerd ja, kunnen worden. Ja, ja. Wij gaan even naar muziek luisteren. Geen jazz, hè? Volgens mij hebben we gewoon... Gewone, gewone, gewone Radio 1 muziek, noemen. Ja, maar. Ja, doe het even door. Kan u thuis, uh, geeft u de gelegenheid om nog te bellen... 0800-1121 als u uh, wilt meepraten over die participaties... samenleving, waar we naartoe moeten gaan... of waar we al naartoe aan het gaan zijn. Uh, mailen kan naar kazaluna.ncv.nl... en twitteren nog altijd met hashtag Casaluna. En el mundo habrá un lugar para cada despertar un jardín de pan y de poesía, porque puestos a soñar, fácil es imaginar esta humanidad en armonía. 2006, the Gotham Project met differente. Jesse Frederik is mijn gast vannacht. Hij schrijft voor Follow the Money. Uh, die vandaag natuurlijk ook over Prinsjesdag hebben geschreven. Niet Jesse zelf, want die moest zich natuurlijk voorbereiden... op uh, zijn optreden hier in Casaluna. Uiteraard. Maar wel over de waarden bijvoorbeeld die uh, economen hebben. Is het nou terecht dat alle peilingen en alles wordt doorgerekend... alle plannen die er worden gemaakt door economen en door uh, CPB's... of CBS, uh, CPB's en uh, heel de rotzooi... EBS, wat hebben we nog meer? De Europese banken. Daar, ging, daar hebben we het over gehad. Um, en we zitten nu vooral over die participatiesamenleving. We hoorden in de troonrede verteld worden... dat uh, het einde van de verzorgingsstaat nabij is. Dat het ook niet meer van deze tijd is. En dat we naar een participatiesamenleving omgaan. Nou, Dan blijkt dat je dat op twee manieren kunt opvatten. Namelijk, we moeten het voor elkaar gaan doen. Want de overheid doet het niet meer. En we moeten vooral met z'n allen mee blijven doen. En daar hebben we tot nu toe wat bellers over gehad. Kees Oostrom hangt ook aan de telefoon. Goeienacht. Uh, dag Jelene uh, en uh, dag ja, Jesse. Ja, ik ben best wel een soort kwaad. Kwaad zelfs? O jee. ja. Wat? Ja, nou ja. Uh, uh, een participatiesamenleving. Dat hadden we toch gewoon. Namelijk Dat iedereen doet al mee als je mee er kan, er kan doen. Nog samen sparen om elkaar uh, op oudere leeftijd uh, ja, in touw te houden. En als er uh, problemen waren, dan zouden we elkaar toch steunen. Dat is juist de, de samenleving. Ja. Wat en, u bedoelt. En, en nu gaat ja. uh, prins willem of oh, koning, koning willem -Alexander, die gaat, gaat het met andere woorden zeggen. Zo van, ja, maar ja uh, ja we willen, naar willen daar naartoe. Ja, ja. Dat is toch verschrikkelijk, eigenlijk. Want u zegt, dan, dan betekent we hebben van alles... Uh, hebben we met z'n allen lopen sparen en daar hebben we niks meer aan. Ja, daar hebben we niks meer aan, want dat, U heeft dat daar dan zelf straks niks meer aan. ...andere doelen opgebruikt, denk ik dan. En, en, en wat ik ook nog heel erg op dat hele gebeuren tegen heb... is dat en Willem-Alexander en al die leden van de Staten-Generaal... en van de eerste, ja... De eerste kamer, de tweede kamer, die, die, die, die, die, die leiden, leiden hier niet onder. Maar uh, wij moeten het wel op gaan hoesten, weet je wel. Ja, dat is in ieder geval en, het gevoel en, wat u en, aan het en, eind en van nou, deze dag heeft. Het is gezellig zijn horen om je moeder in huis te nemen, dat geloof ik ook wel. Maar uh, uh, ja, het was niet helemaal de planning, dat nee. moet ik zeggen. Nee. Ik ga het even met Jesse bespreken, dank u wel, Kees Oostrom. Oké, okay, graag gedaan. Uh, hij ja. zegt, dat was toch, we hadden toch participatiesamenleving. Namelijk ja. dat we met z'n allen alles in een grote pot storten... voor het pensioen of voor de zorg. Ja. Heeft u een punt? Uh, in zekere zin wel. Maar in Nederland is het pensioenfondsstelsel wat anders dan in andere landen. Uh, omdat we dus sparen voor ons, uh, voor ons pensioen echt. En als daarin de beleggingsresultaten tegenvallen... of de rendementen tegenvallen... Ja, dan is het in Nederland zo dat je of gekort zal moeten worden... of ja. de pensioenpremies moeten omhoog. En dat is, uh, dat is eigenlijk gewoon de kern van ons stelsel, omdat je dus spaart. Dus ik, ik snap het sentiment wel. En, uh, ja, dat maar is het sparen wel... natuurlijk in combinatie met dat de boel belegd is. Dat is natuurlijk uh, ja, het probleem. Ja, ja, ja. Want als je het zelf in een potje had gedaan... dan had je gewoon dat bedrag nog terug gehad. En dat is natuurlijk wel waar mensen frustratie over hebben. Van ik heb jarenlang betaald en nu moet, krijg ik minder omdat, omdat er verkeerd beleg is, veel risico is genomen door die crisis. Ja, ja nou ja, het is nog iets complexer natuurlijk. Omdat, omdat we werken met rekenrentes en dan moet de dekkingsgraad ja, moet op pijl weer. worden gehouden en dergelijke. Dus als, als, als hij nu het pensioen op pijl zou houden, dan zou dat betekenen dat mijn generatie bijvoorbeeld straks het weer, uh, uh, weer minder pensioen gaat krijgen. Ja. En dat is dan de solidariteit die we dan hebben, dat we, althans, dat, uh, dan, dan zorgen we ervoor dat, uh, dat die pensioenen van uh, meneer wat omlaag ja, gaan. Ja. Maar op zich de, de Maar ik snap frustratie... het sentiment is wel heel interessant ook, omdat uh, ook uit die CPB-cijfers bleek alweer dat er 2,5% geloof ik bij gepensioneerde gemiddeld aan koopkrachtverlies was. Ja. En dat was het allerhoogste van eigenlijk alle bevolkingsgroepen. En dan... Waarbij ook een AMBO, hoorde ik ook hier op Radio 1 zeggen... van het stapel effect wat je nog hebt. Want er wordt een gemiddelde, is 2,5%. Maar er zullen ja. ook ouderen zijn die op 10% uit gaan komen. Ja, en ik zag, ik zag uh, inderdaad de grote puntenwolk. Heb je dan altijd van welke inkomensgroepen bij gepensioneerden zijn dat dan weer. En dat zijn meestal ook de gepensioneerden die al wat armer zijn. Die, ja. die hebben zelfs 4,5% of meer zelfs ja. aan, uh, aan koopkrachtverlies. En dan ja ik, ik begrijp op zich wel dan dat die 50 plus partijen en zo dat die dan allemaal daar natuurlijk enorme garen bij spinnen en opa uh, hebben we nu ook hè sinds kort. Ja, oh ja ja ook nog <laughs> dat is ja een nieuwe een nieuwe partij ja. maar de, de frustratie van ja ik heb jarenlang betaald ik overal allerlei premies voor en de voorzieningen worden alleen maar minder ja dat is en ik vind mij het op zich terecht trouwens hoor maar het is wel gewoon het is gewoon dat omdat de frustratie wij dit, er is wat ja, en ja nee op zich terecht dat je daar daar ook boos over bent ja. dat ik ik zou, ik zou dan, uh, maar binnen het pensioenfondsstelsel kan je daar niet zo heel erg veel. Uh, zo is het nou eenmaal. Ja. Frank, aan de telefoon ook. Frank, goede Hallo, Guylaine. Hallo. En... Jij doet al... en Jesse. <laughs> ja. Jij bent al een soort uh, participatiesamenlevingsman. Uh, <laughs> ja, inderdaad. Vertel. To toevallig heb ik vandaag een mantelzorgcompliment, zoals het heet. ...ondertekend en weggestuurd. Oké, okay, en vertel eens wat dat is, een mantelzorgcompliment. Sorry. Wat is zo'n mantelzorgcompliment? Nou ja, goed, een mantelzorgcompliment... ...dan word je dus gecomplimenteerd... ...met de mantelzorg die je doet. Gedurende ah, een jaar. Gedurende jaren. Ik heb het ondertekend, ik heb het uh, toevallig opgestuurd naar Utrecht... ...SVB, Sociale Verzekeringsbank... Ja valt onder het ministerie, weten jullie wel, mm -hmm. van binnenlandse zaken. Ja. Goed. Dat gezegd hebbende. Ik participeer dus ja. op een bepaalde manier. Als ik, ik probeer er korter heen te gaan, hè. Of jij moet iets vragen, natuurlijk. Nee, nee, nee. maar Vertel waar u naartoe wilt. Ja. Ik, uh, ik zie beelden voor me van staatssecretaris van Rijn. <coughs> ik zie een beeld voor me vanavond van meneer Rutte... dan zie ik weinig empathie. Ik vind dat die mensen... koud vertellen... alsof het hun niet, bij hun niet... dichtbij voelt. Ja. Ze hebben makkelijk praten, denk ik. Maar goed, dat terzijde. Het gevoel inderdaad moet uitgeschakeld worden. Het verstand moet de boventoon gaan krijgen... in verband met de tekorten... Etcetera, die we hebben. Daar heb ik begrip voor. Ja. Als ik kijk naar de realiteit... mijn moeder... Die woont hier in een aanleunwoning. Ja. In het hele complex zijn mensen met gebreken. De buren voelen zich bedreigd als je vraagt om een klein beetje hulp. Maar andere woorden, bij de buren hoeven deze mensen niet aan te komen. Nee. En, en niet iedereen heeft nog een zoon zoals u die voor zijn moeder kan zorgen. Ik weet van de thuiszorg, en zij mogen geen namen noemen... dat hier behoorlijk waar mensen wonen... Waar de kinderen bijvoorbeeld één keer in de drie weken komen. Ja, ja. Ja. Dat is realiteit. Ja. Participatie er tegenover staat, of in, in, in het verlengde daarvan denk ik aan saamhorigheidsgevoel. Ja. Ja. Onze samenleving, jij bent erin opgegroeid, ik ook nog, staat bol van individualisering. Ja. En bij mantelzorg, ik weet het uit eigen ervaring, moet je, je voor een groot deel wegcijferen. Want hoe heeft u nog werk daarnaast? Of niet? Binnenkort ben ik afgewerkt. Oké, okay. dan mag u met pensioen. Ja. Oké. Okay. Want is het dan, wordt het door, door de werkgever wel de mogelijkheid ook geleverd om mantelzorg te verlenen? Nee, nee, nee. Nee, daar genoeg, genoeg niet. En vindt u daar schip. zou dan wel, daar zouden dan wel meer voorzieningen voor moeten komen? Dat, je, dat maakt het ook makkelijker dan om, om dat soort dingen te gaan doen voor elkaar? Wanneer bedoel jij? Wanneer? Nou, als je, als je zegt je hebt een. Want dat is een veel gehoord argument. Hè? Van, ja, ik heb al een fulltime baan, ik moet mijn eigen gezin draaien houden. Ik wil wel voor mijn ouders zorgen of voor mijn moeder zorgen, maar het lukt niet. Zou je dan moeten verwachten dat er, dat er een geste komt van een werkgever? Bijvoorbeeld? Of dat schooltijden dat je... anders worden ingedeeld? Zodat je dat soort dingen mogelijk maakt? Ik zie dat niet gebeuren in de realiteit. Nee. Nee, daar heeft een werkgever geen boodschap aan. Nee. Ik denk dat dat de realiteit is. Ja. Maar goed, ik, hoor, ik heb nog twee dingen. Ik hoor fluisteren en ik denk dat jij dat ook wel weet. En zeker Jesse, dat de, hoe heet het, de verpleegkundige zorg en behandeling... en de lichamelijke verzorging zo goed als zeker blijft. Ja, en dat komt dan onder de gewone zorgkosten? Ja, ja. via de zorgverzekering. En ik hoor een heel goed signaal vanuit Breda. Uh, dan moet u mij even helpen. Wat, wat komt eruit, Breda? Ik hoorde op, op, uh, in een blokje vanavond op Omroep Brabant... daar is het initiatief geboren om een zorgoutlet te gaan creëren. En dat is uh, die, die tweedehands uh, rollators, rela waar ik het over had? Komen die bij de zorgoutlet? Zoiets, ja? zoiets. Okay. Ja, helemaal duidelijk was het nog niet. Maar goed, er is creativiteit onder de mensen ja. op dit gebied. Ja. Is dat, denkt u, uit nood geboren? Dat mensen nu creatiever gaan worden? Ik denk dat het uit nood geboren is, ja. ja. En dan hebben we het nog niet over de huishoudelijke hulp gehad, hè. Mm -hmm. Die gaat verdwijnen. Ja. ja. En dat is wel echt een groot probleem, zegt u. Nou ja, in dit complex, zeer zeker als ik het, als ik het zie... Ja. Die mensen kunnen zichzelf niet redden. Ik weet ook niet wat het idee daarvoor, uh, wat het idee daarvoor is hoor, van dit kabinet. Weet jij dat, Jesse? Wat voor plannen ze hebben met de huishoudelijke hulp? Want die gaat inderdaad, wordt inderdaad niet meer vergoed, volgens mij. Hè? Ja, zoiets las ik ook. Maar ik weet ook de details niet. Nee. Nee. Dat, ik denk dat dat soort dingen, volgens mij, uh, Frank een SP... Houdt of zich nee, dat ging de gemeente, mij, Gaat ja. dat de gemeente regelen? Ja, zoiets was het. Ja, inderdaad. Of, of die ja. ging... Die gaat het ging... Over? Ja, het gaat over naar de gemeente inderdaad. En die beoordeelt dan wat nodig is en wat vergoed wordt. Mm -hmm. Dus ja, het hoeft ja. nog niet helemaal te verdwijnen. <kuggen> maar dat zijn dingen uh. volgens mij... die ook bij de algemene beschouwingen... wel uitgebreid aan de orde zullen komen. Hoor. Ik denk dat ja, ja. een SP zich daar wel voor inzet. gok ik zomaar. Ja, ja. En wellicht ook een PCV. Dan houdt het op, hè? Ja. Ja. Maar daar hadden we mevrouw Nieuwenhuis... aan het begin van de uitzending over. Die de oplossing wel had... als er op een hele andere manier naar de zorg wordt gekeken... en men daar wat eerlijker werkt. En... en uh, de declaraties, uh, uh, het systeem van vergoeden op de schop zal gaan, dan zouden we miljarden kunnen overhouden. En met die zorgkringloopwinkels, dan gaat het ook nou, wel Nou, ik worden. denk zo'n outlet, dat, dat, dat klinkt heel goed, hè? ja toch? Ja. Ja, vind ja, dat klinkt wel, ja. hoor. Ja, ja, ja, dat klinkt ja, ja. goed. Ja, ja, Nou, Frank, dank je wel voor je ja, verhaal. Bedankt, hè, hiervoor. Oké, okay, en ik hoop dat het uh, goed gaat met je moeder in ieder geval. Ja, ja, dank je wel. Dank je wel, dag hoor. 0800-1121. ik noem mijn telefoonnummer nog even, maar we hebben nog maar tien minuten. Het gaat snel. Meneer Van Steen, laten we gelijk naar meneer Van Steen ook gaan dan aan de telefoon. Goedenacht. Goedenacht, uh, Giselle en... Uh, Het maakt er iets heel Jessen. moois van. En Jesse. Ja, uh, Jesse. <laughs> uh, Wat ja. wilde u over de, um, de participatiemaatschappij? Ik of of wilde over de participatiemaatschappij, Kijk. want dat wordt gesteld tegenover de zorgmaatschappij. Ja, maar dat is en niet de echt... De zorgmaatschappij werd gekenmerkt door allerlei uitkeringen voor ja. mensen die... Uh, niet uh, genoeg geld hadden om zelf rond te komen. En een van die dingen daarbij is de AOW. Ingesteld om mensen die geen pensioen meer hadden. toch nog een bestaansminimum te geven. Er wordt aan iedereen uitgekeerd. En tegenwoordig zijn er 2,8 miljoen AOW'ers. En die krijgen allemaal. als ze 50 jaar in Nederland gewoond hebben. hun volledige AOW. Ja. En dan hoorde ik in een vandaag de alternatieve troonreden van Harry Mens. En die ergerde zich om mensen met die 2 miljoen hadden... dat ze dan de prat op gingen dat ze de AOW kregen. En toen, en toen zei hij ook van nou laat die 20% grootste AOW'ers... rijkste AOW'ers hun AOW afstaan. Dan kunnen andere mensen daarvan gebruik maken. Toen ben ik eens gaan rekenen... En dat betekent dat als je die 20% rijkste AOW'ers, de AOW, ontneemt. dat je minimaal 5,6 miljard bespaart. Zo. Uh, Heb je mee zitten rekenen, Jesse? Dat, dat, dat, dat zijn dus de 20% rijkste. dan bespaar je 5,6 miljard. Ja. Want dat zijn dus 560.000. Uh, die 20% van die 2,8 miljoen. Uh, waarom wordt daar geen aandacht aan besteed? Zo zoiets. Yes, ik ja, kijk want nu dat, even naar dat Jesse. Het is bijna dat het hele bezuinigingsbedrag wat ze dit jaar weer binnen willen krijgen. En dat is structureel. Jesse. Ja, Klinkt wel lekker nivellerend. Hè? Maar um, uh, ah ja, je krijgt ook bij de kinderbijslag bijvoorbeeld, wordt ook gewoon gekeken. Daar wordt ook meer naar gefort. een inkomenstest ja. gedaan. Ja. Ja. Inkomen, ja. wordt gekeken naar inkomen, ja, wordt wel maar maar klink, het het gekeken naar. De Het klinkt niet als een heel onredelijk. Uh, ik weet dat ze in Amerika bijvoorbeeld... daar waren ze, zijn ze wel echt... regelmatig komt dat ter tafel... dat ze daar hun versie van de AOW... dat dat inkomensafhankelijk wordt gemaakt. Ja. Dus ik kan me goed voorstellen dat dat ook in Nederland... dat daar discussie over uh, zal ontstaan. Ja. Hoewel ik persoonlijk uh, ben ik juist eigenlijk... voor uitbreiden van de AOW. hoor. Ook, uh, maar... En waarom? Ik vind het... Nou ja, Juist omdat die pensioenfondsen nu uh, heel erg moeten gaan korten... en als je dan toch het inkomen een beetje op peil wil houden... Of niet, ja, om die de... ouderen minder te dupe te laten zijn. Ja, ja nee, maar ja. in de uh, pensioenregelingen zit altijd van oudsher al de... Ja, ik ben tachtig hoor, dus ik heb dat helemaal meegemaakt... Mm -hmm. ...zit de AOW al verrekend. En ik merk dat aan mijn uitkeringen ook... ...een ja. pensioenuitkering. Toen ik pensioen kreeg en mijn vrouw nog niet pensioen had... ...kreeg, kreeg ik, omdat ze wat verdiende... ...van uh, de SVB geen toeslag... ...van mijn pensioenfonds wel een toeslag. Dus daar zit een koppeling tussen. Ja. Maar uh, ik vind een heel principieel verschil... ...tussen pensioen, waar je zelf voor spaart... ...waar je zelf voor inlevert... ...van je, van je loon, wat een deel is van de loonovereenkomst... ...en een uitkering van de staat. Ja. Ja. En oh. ik vind, altijd blijft dan nog... De uitkering van de staat bestaan. En dat geeft een minimuminkomen. Ja. Dus daar heb je altijd genoeg aan. Maar yes, krijg je dan ook niet het probleem. Ik zit ook even te denken. dat al die mensen die zeggen ook. ja, we hebben ons hele leven hebben sociale premies betaald. en dan gaat, gaat, gaat er nu in één keer. Gaat al dat geld uh, wordt ons afgenomen eigenlijk. Ja, maar dat is de verkeerde instelling. Want de. Waarom is dat geen spaargeld voor hun? Dat is geen spaargeld, want degenen die verdienen. Dus de, de werkende bevolking... zeg het maar zo... Ja. die betalen AOW-premie... voor de AOW'ers van dat moment. Ja. Mijn zoons... Die allemaal verdienen. Die betalen nu uw AOW. Die betalen nu mijn AOW. Ja. Maar betalen ook de AOW van prinses Beatrix. En betalen ook de AOW van minister Opstel. Ja, precies. Dat is ja, maar het blijft ontwikkeld. toch een feit dat die mensen dan zeg 40 heb... jaar sociale premies hebben betaald. Die en daarvoor nou, heb... niks terugzien. Eigenlijk. Ja. Maar ja, nou, die, dat gedeelt... hebben ze niet nodig, zegt u. Gedeeltelijk. Want gedeeltelijk is het ook al uh, voor de, door de belasting opgebracht. Hm. De, de totale premie wordt niet meer uit de belastingen maar goed, ik... ja, klopt, bij de AOW was een. Nee, uh, pensioen is een verzekeringskwestie. Ja waarbij je spaart... Nee, dat is duidelijk, dat want nu gaan we, gaan we onszelf herhalen. AOW maar AOW is niet zo'n systeem. Nee. Die hebben niet dat systeem gevolgd. Maar ik vind het interessant, meneer Van Steen, hoor, dat u het uh, aankaart. Want er, er worden al meer dingen inkomensafhankelijk. Dus wellicht is ja. dat voor de toekomst ook helemaal geen uh, gek idee. Dank u wel voor het bellen. Ja. Oké. Okay. En een fijne nacht nog. Ja hoor. Ik wil nog Aha. even mailtjes van uh, meneer of mevrouw Van Steenis... die uh, volgens mij meneer Van Steenis... Die... Hij heeft gemaild, schrijft de afgelopen maanden heb ik mijn vrouw tijdens haar laatste maanden als terminale kankerpatiënt bijgestaan. En daardoor heb ik aan de lijve ondervonden hoe belastend het is. Regelmatig heb ik moeten zeggen, nu even niet. En dat werd dan gelukkig geaccepteerd. Het was nog voor mijn eigen vrouw. Laat staan dat ik het voor een ander zou moeten doen. Volstrekt belachelijk. En daarom erger ik me aan al die mensen die zomaar mantelzorg willen gebruiken. Dat het dus niet te vanzelfsprekend moet zijn. En Corine die mailt nog even een korte opmerking over de vergrijzing. Waarom hoor ik nooit iets over het feit dat de kosten van de vergrijzing tijdelijk zijn? De babyboomgeneratie wordt nu 65 en ouder. Maar over 20 jaar gaan die kosten toch gewoon weer omlaag? Dan, dan, wij zijn natuurlijk met minder zeg maar, jongeren dan de ouderen nu. Mm -hmm. Kunnen we dat niet overbruggen? Ik vind het op zich wel een interessante. Van, hebben we echt te weinig in kassen om die vergrijzing te overleven? Zeg maar? Want daarna heb je eigenlijk minder kosten nodig dan nu. Uh, maar volgens mij blijft de ratio van werkenden en gepensioneerden gewoon. Dat uh, blijft hetzelfde. Ja, dat blijft gewoon groeien zelfs. Okay. Of ik bedoel andersom, dus dat, dat er meer gepensioneerden komen tegenover steeds minder werkenden. Maar zal dat Want, altijd blijven of is dat nu vooral de babyboom nou, we krijgen op de lange termijn, geloof ik in de projecties, dat we bevolkingskrimp gaan krijgen. Dus dat zou betekenen dat, ah, ja, dat, ja, dat we wel. door blijven vergrijzen, ja. gewoon vrolijk. Ja. Okay. Nee, ik maar nu is ze even wel. in shock, dat wel, ja. Dat ja zijn die is natuurlijk heel ja. flink, omdat nu de grote gezinnen... die vroeger grote gezinnen waren, natuurlijk met, uh, ja. met pensioen gaan. En daar komen er nu maar een paar voor terug. ja Oké, okay, dus dat gaat Corine helaas niet op. Want dan zou je denken, waar doen we nu moeilijk over? We moeten even tien jaar of twintig jaar overbruggen. En daarna ja. dan, uh, dan zijn we toch van het, uh, van het probleem af. Goed, waar gaat je volgende verhaal over, Jesse Frederik? Het volgende verhaal. Ja. Uh, Weer in de geschiedenis. Dan, dan moet je, eigenlijk, moet je eigenlijk nooit aankondigen, toch? Nee, maar ik vind het wel interessant. Oh, het is twee minuten voor twee. Kun je het twee minuten vertellen. voor twee. Oké. Okay. Nou, ik, ik zat te denken aan iets uh, met de uh, Nationale Spoorwegen en vastgoed. Dat vind ik wel interessant. Ik woon ook in Utrecht, dus daar zie je al die grote oh, verbouwingen okay. en dergelijke. En uh, dat merk je toch wel bij meer stations. En daar, zou ik wel, ja, daar wil ik wel iets meer van weten. Van hoe, hoe werkt dat? Waarom? wordt er zoveel verbouwd. Heel veel stations zijn ja, heel, verbouwd, heel erg toch? veel stations. Ben je al in Rotterdam Centraal Station geweest? Ja, ja, ja. Maar dat, dat merk je dat dus ook, mooi, dat he? het allemaal heel commercieel wordt nu. Ja. Of dat het niet meer die uh, puur op de mooi is, zoals, uh, zoals vroeger... maar dat het heel veel winkels en dergelijke ja. ernaast... en dat is ook wel, ja, misschien, misschien een goede zaak misschien uh... En Arnhem is volgens mij ook helemaal nieuw. Ja, Hè, er zijn Arnhem, veel ja. stations... Uh, ja. Dat is waar. Maar ik, ik blijf nog steeds fan van die hele oude kleine stationsgebouwtjes. Die ja, precies jij ja, ja, ja, ja, Die zijn nog erg mooi. Nou, op Follow the Money wordt het dan of wordt het voor voor de groene? Uh, nee nee, nee wij, wij kijk, Follow the Money wij wij publiceren ook veel in dagbladen en zo en dan ja. verkopen we het gewoon door en dan later komt het ook bij onze site. www.ftm.nl. Even kijk, pluggen. Hebben die nog even snel genoemd. Mag ik jou danken ja. voor je komst hier leuk en het volgen van de dag van afgelopen dag dat koning Willem-Alexander voor het eerst zijn troonrede hield. Tot zover Casaluna voor nu. Morgen dan, uh, zit Helco Span op mijn stoel. En die heeft dan filmregisseur Jos de Putter te gast. Dus ze gaat weer over hele andere dingen. Maar zeker ook zo interessant. En zometeen hier op Radio 1. Uh, ik zie alweer wat microfoons klaarstaan. Dus er zal ongetwijfeld weer live muziek zijn bij WNL. Met Nog Steeds Wakker. Veel plezier ermee. Dag.